Ja, bij ons achterhoofd is uh, Frank Karsten. Hoe gaat het mee, Frank? Gaat goed, ja. ja. Ik ben een uh, ja. optimistische stemming. Met, okay. uh, bezig met allerlei <laughs> nieuwe initiatieven. Oké, okay, zoals? Uh... Nou, uh, freeprivatecities.com is een, een nieuw initiatief om de eerste private stad ter wereld op te richten. Oké. Okay. Uh, en daar ben ik nu bij betrokken. Oh, mooi. En de website <laughs> is bijna klaar. En. Uh,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 Ideeën over vrijheid mij altijd te onthouden waren en dat klopt ook wel denk ik. Maar vervolgens was ik ook wel pessimistisch over onze kansen. En dat was toen ik met meer vrijheid begon, stichting meer vrijheid, was dat in 2001. En toen dacht ik ja, toen waren er eigenlijk nog maar weinig libertariërs in Nederland. Het libertarisme lag echt op apengaap of.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 Hoe was Leuk. dat bij jou, Thomas? Ja, zelfde eigenlijk, denk ik. Inderdaad loop je de hele tijd te wijzen naar een grote boze overheid. Je moet je kijken hoe slecht, die, hoe slecht die overheid is, weet je wel. Ja. Ja, en dan loop je dan te roepen naar een hele kudde mensen die nog steeds in die overheid geloven, weet je wel. Ja, ja. En dan voel je een beetje een uh, roepende in de woestijn, hè? Ja, en, en volgens mij heeft het ook weinig, weinig zin om mensen te proberen te overtuigen of zo. Ja, ik, ja, ja. Uh, ik heb wel discussies met mensen, maar het zie ik meer als zo van... Oké, okay, ik wil weten wat, wat, hoe hun gedachten zijn en hoe ik mijn argumenten kan...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 De afgelopen 100 jaar zijn de is de belastingdruk gestegen van 12% van het BNP tot iets van 50%. En zoals we al, al merken uh, blijven die belastingen stijgen. Uh, dat is natuurlijk heel slecht voor vrijheid. En het andere ding is dat de hoeveelheid wetgeving, ik weet in ieder geval in Amerika, iets van 200 vaardigd is in de afgelopen 100 jaar. Dat in Nederland zal dat niet minder zijn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 Uh, maar ja, ik heb liever toch nu met alle die beperkingen op vliegen, dan, dan toen. Want de technologie heeft het mogelijk gemaakt dat we kunnen vliegen. Uh -huh. En zo geldt het voor zoveel dingen. En technologie geeft ons is eigenlijk een, is een democratiserend fenomeen, denk ik. Het, het legt veel macht bij uh, het individu. Uh -huh. uh, nu heeft ook een, een Afrikaan met een smartphone, en internetconnectie, heeft eigenlijk meer toegang tot uh, informatie dan de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 Dat raad ik echt niet aan. Ik voel me een stuk beter nu ik optimistisch ben. En het is ja. niet zo dat ik optimistisch ben vanuit een soort mentale training. Hè? Zo van, oké, okay, optimistisch denken, optimistisch denken. <laughs> denken okay. uh, oh, en proberen de negatieve ideeën te, spasmodisch te, te drukken. optimisme. Spasmodisch optimisme. Ja, een soort getraind of zo Verkrampt uh, optimisme. Ja, ja. Ik, ik kijk gewoon, er zijn hele goede boeken geschreven. Met name door uh, liber libertarisch gezinde...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 uh, ik ken ook wat of Ik ben zelf ook een libertariër. Dat ja, is vroeger toch wel anders. Dus. Ja, ik had een keer in een Ierse pub. dat ik, uh, ja, ik had een aardig borrelje op. En ik ging even naar buiten om te roken. Toen liep ik uh, stak mijn sigaretten. En ik riep keihard fuck the government. En toen uh, een van de Ieren daar zei. Oh, you must know Stephen Molloyier. Is dit? <laughs> ja, dus het is. Um, ja, we kunnen onze zegeningen tellen denk ik. Uh, uh, dus dat is mooi. Maar ja, het, ik bedoel. Dat is een mooi ding wat uh, Milton Friedman heeft gekregen.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 Uh, en, en zeggen ja, er moet steeds meer overheidscontrole komen. Uh, uh, dus waarschijnlijk, er, er komt er zo hoog, waarschijnlijk een uh, valutacrisis aan. Uh, al moet geloven. Dus dan, dan heb je mensen die zeggen, oh, dan moet er één wereldmunt komen of zoiets. Ja, zoiets. Een wereldregering. Yeah. Dus uh, ja, de vlucht naar voren. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik ben optimistisch, want ja, de, ja, de goede ideeën winnen in, heeft de geschiedenis aangetoond. En, uh,